9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. Veel Nederlandse bedrijven overtreden de wet omdat ze hun jaarrekening niet op tijd publiceren. En de rechtspraak staat er financieel slecht voor. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Thijs. Uit het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak... blijkt dat vorig jaar is afgesloten met een negatief eigen vermogen. En dat gebeurde nog niet eerder. Het komt doordat er tientallen miljoenen zijn uitgegeven... aan de digitalisering van de rechtspraak. Minister Dekker legde dat ICT-project deze maand stil... omdat het een mislukking dreigde te worden. Ook stappen steeds minder mensen naar de rechter. Het aantal rechtszaken ging vorig jaar omlaag... van 1,6 miljoen naar ongeveer 1,5 miljoen. De rechtspraak wordt per zaak gefinancierd. Minder rechtszaken betekent dus ook minder geld. Frankrijk stuurt meer ordentroepen naar de grens met Italië in de Alpen. Dat gebeurt omdat het daar dit weekend op twee plaatsen onrustig is geweest... vanwege een nieuwe immigratiewet die is aangenomen door het Franse parlement. Het idee achter die wet is dat het asielbeleid strenger wordt voor illegale, maar gunstiger voor wie wel recht heeft op asiel. Extreemrechtse jongeren vinden de wet te mild... en blokkeerden de grens bij de Col de l'Echelle. Mensenrechtenorganisaties vinden juist dat de wet toont aan de rechten van asielzoekers. En zij organiseerden een tegenreactie op een iets zuidelijker gelegen pas. Er waren verschillende confrontaties met de politie. In Den Haag dient vandaag het hoger beroep... van de voormalig Bosnisch-Servische president Radovan Karacic. Twee jaar geleden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal... veroordeeld voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid... en schending van het oorlogsrecht. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de genocide in Srebrenica. Karacic kreeg een gevangenisstraf van 40 jaar. En meteen daarna kondigde hij hoger beroep aan. Hij hield vol dat zijn acties bedoeld waren... om Serviërs in Bosnië te beschermen. Ook de aanklagers gingen... In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 En één op de drie werknemers zit tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Vooral bij de overheid gebeurt dat vaak. Bijna 60% van de ambtenaren heeft zijn tienjarig jubileum al gehaald, blijkt uit cijfers van het CBS. In de industrie, het onderwijs, de financiële sector en de bouw werkt 40% van de werknemers al meer dan tien jaar bij hetzelfde bedrijf. De dienstverbanden zijn het kortst in sectoren als de horeca- en schoonmaakbedrijven. Meer dan de helft is daar korter dan twee jaar in dienst. Het weer tot slot. Vanuit het westen breekt de zon geregeld door. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 12 tot 18 graden. Er staat een stevige westenwind. Morgen in het noorden een graad of 12 en af en toe regen. In het zuiden blijft het vaker droog en wordt het lokaal 18 graden. ANWB, verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn heb je nog een half uur vertraging tussen Rijs en Badmen. 9 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... zorgt voor een half uur vertraging tussen en Sveen Leids en Leidsendam. Er staat 13 kilometer, de rechterreis ook is dicht. Een ongeluk op de A29 naar Rotterdam. Tussen knobbet en Oud-Beijeland staat 8 kilometer. En ook hier heb je een half uur vertraging. En een kwartier extra door een ongeluk op de A32 heerenveen Meppel tussen Steenwijk en Havelte. Nederland heeft een nieuw goed doel.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 Bezoek na Neo Rauch in de fundatie ook Kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kremer. Museumdefundatie.nl. Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Synthes.nl. Wat denk je, bank of crowd?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 Zes minuten over negen is het. Veel Nederlandse ondernemingen lappen de regels rond de jaarstukken... zoals het publiceren van de cijfers aan hun laars. Slechte zaak en maatschappelijk onaanvaardbaar, zegt hoogleraar Ruud Vergozen van de universiteiten Nijerode en Maastricht. Hij deed onderzoek samen met toezichthouder AFM, dat is de Autoriteit Financiële Markten. Meneer Vergoozen, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt de jaarstukken van zo'n duizend grote en kleine niet-beursgenoteerde bedrijven bekeken. En wat blijkt dan? Nou, het waren middelgrote en grote ondernemingen, dus ondernemingen met meer dan 50 uh, werknemers. En daaruit blijkt dat, uh, dat zij uh, de jaarrekening uh, pas later opmaken en laat publiceren. Ze maken gebruik van de uh, uitstelmogelijkheden die de wet biedt. Bijvoorbeeld het opmaken van de jaarrekening, uh, daar is een termijn gesteld van vijf maanden, maar die kan men verlengen tot uh, maximaal uh, tien maanden. En er wordt eigenlijk massaal gebruik van gemaakt. Meer dan de helft van de ondernemingen doet. Uitstel dus. En volgens Uitstel dus. En uh, de, volgens de wet uh, mogen ze dat als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Uh, en de aanloadersvergadering moet dat ook goedkeuren. Maar meer dan 50% bedrijven waarbij sprake is van bijzondere omstandigheden... dat lijkt uh, ons een beetje aan de hoge kant. Waar ligt het aan eigenlijk? Nou, ik denk uh, dat uh, concurrentieoverwegingen kunnen een rol spelen. Hè? Dus dat met de concurrent die het wil maken dan ze al zijn... Dus door de informatie zo lang mogelijk uh, uh, onder de pet te houden, om het zo maar te zeggen. Er kan ook sprake zijn van een stuk, uh, stukje laksheid... omdat ze het nut er niet van inzien om uh, de jaarrekening te publiceren. Uh, alleen, het zijn allemaal NV's en BV's die we in het onderzoek hebben betrokken. Dus dat zijn, uh, daarmee hebben zich de ondernemers bereikt dat ze maar beperkt aansprakelijk zijn. Ze kunnen niet uh, in privé worden aangesproken... Uh, voor schuld of verliezen uh, van de onderneming. Uh, en dat is natuurlijk een goede zaak. Alleen er staat wel tegenover dat men uh, zeg maar, uh, informatie publiek moet maken. Ja. Is, uh, want ja, u, ze, u noemt een aantal redenen wat, wat daarachter kan uh, zitten. Uh, uh, maar blijkbaar is het ook zo dat de controle erop uh, ook niet goed geregeld is. Want uh, je mag dus uitstel krijgen, maar dan moet je daar goede redenen voor aanvoeren. En u zegt dat die geven ze eigenlijk niet. Die goede redenen, of bijzondere omstandigheden, die, die hoeven ze niet te melden. Alleen de aandeelhoudersvergadering moet akkoord gaan. Alleen we hebben de nooddoelen van de aandeelhoudersvergadering niet gezien. Dus we weten niet wat voor bijzondere omstandigheden er spelen. Maar als bijzondere omstandigheid kun je denken aan het, het, het verloren gaan van de administratie door brand of uh, door overstroming of iets dergelijks. Dat ja. wordt vaak in de literatuur aangehaald. Maar dat zou bij 50% van de ondernemingen niet het geval zijn. Er kan ook uh, bijvoorbeeld sprake zijn van oneenigheid tussen het bestuur uh, en de raad van commissaris... met betrekking tot de informatie die in de jaarrekening uh, wordt opgenomen. Ja. Het uh, zou heel alleen, toevallig zijn als dat... Allemaal als dat bij al Als die het bedrijven het te is. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, En ja, en nu zegt u eigenlijk is het gewoon open, het moet openbare informatie gewoon zijn. Uh, wat, wat gebeurt er dan nu? Krijgen die bedrijven een, een boete? Uh, kijk, zolang ze dus binnen die termijn van 10 maanden de jaarrekening maken... is er eigenlijk uh, niks aan de hand, omdat de wetgever... Uh, die heeft ook niet nader uitgelegd wat uh, die bijzondere omstandigheden precies moeten zijn. Uh, het wordt pas uh, een economisch delict, uh, zoals men het noemt... Uh, wanneer men de, de termijnen uh, overschrijdt. De ma maximumtermijnen. En dan is het een economisch delict... en er staat dan een boete op uh, uh, van maximaal 20.000 uh, euro... Alleen als je kijkt wat er in de praktijk gebeurt met, uh, met uh, zeg maar overtreders... Uh, dan, dan valt dat reuze mee wat de boetes betreft. Ja. Die worden nauwelijks opgelegd en als er een boete wordt opgelegd... Dan zie je, is, het, is het iets van een paar honderd euro. Ja, goed. Dat zei ik al. Dus dat mag ook wel wat strenger. Dank voor de uitleg bij dat onderzoek. Hoogleraar Ruud Vergozen was dat. Ouderen opereren, dat kan riskant en kostbaar zijn. We hadden het er net ook al even over... met, die, uh, met dat verhaal over die open hartenoperaties operaties En die nieuwe technieken die dat risico kunnen verminderen. Nou, dat is mooi. Maar gaat het soms niet te ver? GroenLinks wil het taboe op overbehandeling doorbreken... met een initiatiefnota. de CNEX schrijft daarover... Overbehandeling is het geven van een behandeling waarin dat niet nodig is... of die geen kwaliteit van leven meer toevoegt. Er zijn verschillende initiatieven om oudere patiënten... minder vaak een ingrijpende medische behandeling te geven. Dat gebeurt ook al in het Haga ziekenhuis in Den Haag. En GroenLinks wil dat alle ziekenhuizen dat gaan doen. Ronde Mayroehoe, goedemorgen. Goedemorgen. Internist bij dat Haga ziekenhuis. Op de polykliniek bij jullie worden patiënten boven de 70... eerst gescreend op kwetsbaarheid. Hoe gaat dat? Um, daarvoor hebben we een, een heel team aan verpleegkundige specialisten en internisten die uh, bijvoorbeeld bij alle oncologische patiënten een, uh, een aantal vragenlijsten doornemen om te beoordelen hoe, uh, hoe kwetsbaar ze zijn. En als uh, uit zo'n vragenlijst, zo'n screeningslijst lijst blijkt dat, uh, uh, dat ze kwetsbaar zijn, dan uh, worden patiënten doorverwezen naar de polikliniek oudergeneeskunde. Maar dat kan er ook toe leiden dat, dat dan de hele operatie bijvoorbeeld niet doorgaat? Nou, dus wat, er, wat we merken is dat, um, als, als duidelijk wordt dat patiënten toch veel kwetsbaarder zijn dan een arts denkt, of dat familie denkt, of patiënten denken, uh, dan, dan volgt er wel heel vaak een discussie over, of een discussie is het eigenlijk niet, maar een gesprek um, over uh, wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld zo'n uh, uh, zo oncologisch probleem te behandelen. En is dat dan een ingreep of is dat dan chemotherapie? En heel vaak zijn dat toch uh, best wel uh, vrij ingrijpende maatregelen of behandelingen die, uh, die je geeft. Um, waar uh, op, ja, de kans op complicaties uh, best wel uh, groot is. En met name naarmate de leeftijd vordert en naarmate iemand kwetsbaarder is. Um, zo ja, is de kans dat iemand daar geen baat bij is. Uh, best wel groot. Dus dan uh, ga je dat gesprek aan... en dan blijkt ook best wel vaak dat de mensen openstaan om uh, hierover te praten. Maar wie heeft het laatste woord uiteindelijk? Want als de arts zegt, nou, het lijkt me verstandiger om het niet te doen... en de patiënt of de familie zegt, nou ja, we, willen, we, willen, we willen toch nog graag uh, wel uh, dat doen... Wat, wat gebeurt er dan? Ja. Het is eigenlijk... Uh, uh, kijk, dat gesprek gaat... Uh, altijd uh, natuurlijk samen met patiënt uh, in bijzijn van familie... en ervaring leert dat, uh, dat er altijd een beslissing wordt genomen in gezamenlijkheid. Um, een, een randvoorwaarde daarbij is dat je echt de tijd neemt... om alle voors en tegens met patiënten en familie te bespreken... en dat je ook heel duidelijk maakt wat, wat complicatiepercentages zijn bijvoorbeeld... en wat gevolgen kunnen zijn voor een oudere patiënt... Um, um, want ja, heel vaak uh, uh, heb je het niet zozeer over het, ja, een, een, een verlenging van, uh, van het leven, maar gaat het heel vaak over kwaliteit van leven. Hè? Wat doe je nou iemand aan als je chemotherapie geeft? In plaats van dat je met je hand op de rug blijft en het gewoon ziet en handelt naar bevinden. Uh, en aan de andere kant iemand chemotherapie geeft... en dan vervolgens de kans hebt dat je bij wijze van spreken... bijna elke maand in het ziekenhuis bent, met alle gevolgen van Ja. Dat. Maar die gesprekken wat u zei, dat, dat is nog wel lastig. Het zal niet de eerste keer zijn dat er over, uh, nou ja, over de dokters ook wel wordt gezegd... ja, die, die uh, zijn niet altijd even invoelend. Dat is al een stuk verbeterd misschien met vroeger. Maar toch, uh, dat zijn lastige gesprekken dit. Het zijn lastige gesprekken. Um, maar dat ze niet invoelend zijn... Dat, uh, ik denk met name bij zo'n soort gesprekken... En waar, waar een verpleegkundenspecialist die er echt uh, voor getraind is... een internist oudergeneeskundige die daar ook uh, heel veel oog voor heeft... denk ik dat, uh, mm. dat die... Er wel is. En nogmaals, um, ik heb, weet je, je probeert zo goed mogelijk een uh, individuele beslissing te maken voor een patiënt. Dat verschilt per patiënt. Hè. Um, maar dat persoonlijk behandelplan dat komt er eigenlijk altijd uit. En dat is nooit eenzijdig opgelegd. Dat is, gaat altijd in gezamenlijkheid. Waarbij patiënt en familie uh, meegenomen worden. En, en, en wat natuurlijk ook mensen die hier naar kijken en, en naar luisteren zeggen. Ja, dat gaat waarschijnlijk alleen maar om de kosten te besparen. Want dat kost het ziekenhuis zo minder geld. Dus dat geld een factor is ja nou, kijk ik probeer me echt van wij proberen ons echt van van, uh, van financiële kwesties echt uh, ver te houden, want het belangrijkste is en dat realiseren een hele hoop mensen niet dat uh, je, ja we kunnen een hele hoop dure interventies doen uh, en of er nou ingrepen zijn of of chemotherapie, uh, maar dat zijn ook echt wel de handelingen die uh, waar je mensen kwaad mee kan doen en ik denk dat de kwaliteit van leven daar daarbij echt heel relevant is en dat dat besproken moet worden. En als mensen er toch voor besluiten om een pogingswagen... een bepaalde chemotherapie te starten... ja dan wordt dat natuurlijk gewoon gedaan. Mits wij daar ook de meerwaarde van zien. Dank voor uitleg. Ronne Maihoerroel is internist van het Haga Ziekenhuis. Desold Kit is dat en Embrace. Het is nu 17 minuten over 9. De kritiek van Jan ja. Publik. We zijn een beetje laat, Elisabeth. Ja, we gaan de vaart erachter zetten. Ruime aandacht deze ochtend voor de bekerwinst van Feyenoord. Maar Walter van der Kruisen, Olga en Jolijn Moerland... vonden het wel iets te veel van het goede. Feyenoord won gisteravond KVB beker Zoals de traditie in Rotterdam intussen voorschrijft voorschrijfdoken... verschillende supporters, daarna de fontein in. We gaan uh, nog eens een keer terugblikken op die bekerfinale gisteren. Feyenoord heeft dus voor de dertiende keer de beker gewonnen. Dat was natuurlijk wel bekervoetbal... <laughs> yeah. <laughs> ging maar door, werd er bij andere titeloverwinningen in het voetbal... ook wel zo uitgepakt, wil Frank weten. Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ja. En we hebben, we hebben er iemand speciaal opgezet. We moeten even eerder, ja. eerder, wie eerder toekomt, ja. ja. Gim. Gim die heeft uh, zitten rekenen als een dolle vanochtend. Um, een week geleden werd PSV natuurlijk landskampioen. Toen hadden we onder meer een reportage... van onze verslaggever Martijn van der Zanden. En Giem heeft dus uitgerekend dat wij toen in totaal... op 15 april 9 minuten en 1 seconde... Besteden hebben aan de, die overwinning van PSV. En vandaag was het wat ruimer inderdaad. Er was een reportage uit Rotterdam, een interview met trainer Giovanni van Bronckhorst, een gesprek met sportverslaggever Gio Lippens en een telefoontje met Feyenoord-directeur Jan de Jong. En bij elkaar was er maar liefst 17 minuten en 39 seconden voor dit onderwerp okay. uitgetrokken. So. 8,3 van de hele uitzending van 3,5 uur heeft Giem ook nog uitgerekend. Dat zullen ze in Eindhoven niet leuk hebben gevonden dan dit. Nee. Ja, in Amsterdam hebben ze helemaal niks, dus daar ging het al helemaal niet over. Dus nee. uh, oh. nee. ja, goed, eens een keer ging het wat meer over Rotterdam. Ja. ja maar misschien wel. Wat en we hebben veel het er ook dan. nu natuurlijk nog over, dus dat uh, nog ja. meer. Lars die appte ook nog um, dat hij de toon uh, over Feyenoord wat te negatief vond. En hij vraagt zich af waar wij fan van zijn. Ja, maar dat begrijp ik niet zo goed. Uh, de toon negatief, uh, dat, uh, nou, dat, dat, dat kan ik me niet zo herinneren eigenlijk. Um, nou, wat grappig is namelijk, waar ben jij fan van? Ik ben nergens fan van. Oké, okay, nou, dan ga alle kanten mee op. Ja. Ja, ik heb <laughs> als ik eerder onthuld dat ik dus Feyenoord-fan ben. Als het gaat over de grote clubs. Ik, ik draag Utrecht ook een, hart, een warm hart toe. Maar van oudsjaar Feyenoord-fan. Dus daar kan het ook niet aan liggen. Ja, Wel dat we misschien veel aandacht eraan aan besteed, besteden. Maar daar heb ik verder niet zo heel veel mee te maken gehad. Um, goed, nou, we, we, nemen, we nemen dat ze, ons zeer te harten. En zullen daar iets minder aan gaan doen uh, dan. Uh, dat het wat meer in balans ligt. Blijf in ieder geval reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Kan op Twitter via nosradio NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of Stuur een mail naar r1jn.nos.nl En staan er nog files? Ja, zeker 26 zijn het er nog 100 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A1 van Heerlo naar Apeldoorn nog 10 kilometer tussen Markelo en Deventer Oost. De weg is weer vrij na een ongeluk, vertraging is nog een kwartier. Op de A4 Amsterdam Den Haag heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. Tussen Roelvaar en Sveen naar Leids en staat 9 kilometer file en heb je nog 20 minuten vertraging. Ongeluk op de A29 naar Rotterdam tussen Willemstad en Oud Beijerland 5 km en 20 minuten extra. En de A50 van Os naar Arnhem die is dicht tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg vanwege een ongeluk. Keer richting Nijmegen volgde de omleidingsroute U72. Door de hype rond de tv-serie De Luizenmoeder weten we een beetje uh, wat zich afspeelt in het basisschoolleven van kinderen, ouders en leerkrachten. Ik zeg we, mensen die geen kinderen hebben. Uh, en nu is er ook een boek over, De Schoolfabriek, geheten. Het is geen satire, het zijn tips voor ouders, geschreven door Eva Munnik en Sophie van den Enk, die eerder al uh, het boek De Melkfabriek schreven over borstvoeding. Sophie. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Je hebt zelf twee kinderen, hè? Ja. Ik kwam je overigens een keer tegen op de parade ook volgens mij met je kinderen. En uh, de jongste begint uh, deze week op de basisschool. Is dat dan toch nog iets spannend? Nou, vind ik wel. Ja, zeker. En uh, ik bracht haar vanmorgen dan voor een van de laatste keren naar de gastouder. En dan merk je dat zij zelf toch ook wel heel veel spanning heeft. Het was echt uh, even bikkelen om hier op tijd te zijn. Want het, ik, ik was iets van een, een Elza-pop vergeten. Of, uh, dus ik was de stomste moeder ter wereld. En uh, ah. toen dacht ik, oh, wat zit er een hoop uh, spanning in dat kleine mensje. Maar bij moeder ook nog wel dus. Uh, ja, ja. Ik Terwijl jij het, in dat boek allemaal dingen opschrijft waar, waar de ouders zich aan kunnen en moeten houden misschien wel. Nou, uh, dat was in de melkfabriek zo. En dat is in de schoolfabriek niet anders. Ik vertel zeker niet uh, hoe ik vind dat het moet of zo. Uh, Eva, Bunnik en ik zijn samen heel erg op zoek gegaan... naar ervaringen van, uh, van andere ouders. En uh, de, de, de mening, professioneel gezien, van uh, deskundigen. Ja. Waaruit je dan een heel ja, rijk persoon beeld krijgt van hoe anderen het aanpakken... en hoe je het zou kunnen doen. En dat inspireert dan om zelf je eigen pad te vinden. Ik heb, dat, als ik, ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb dat boek... gisteravond even door zitten kijken natuurlijk. En het ziet er sowieso vormgegeven heel mooi uit. Veel kleuren en, um, en inderdaad veel, uh, veel getuigenissen van, van mensen. Ja, dat helpt eigenlijk de, het beste om, je, om uh, het gevoel te hebben... oh, oké, okay, ik ben niet gek. Dus uh, iedereen uh, worstelt hier een beetje mee... en is op zoek naar hoe je dat dan het beste aan kan pakken. En het is nogal belangrijk, hè, je kind. Um, dus uh, daar kan je je vast iets bij voorstellen, ook als je geen kinderen <lacht> hebt. Dat je dat echt heel erg uh, goed wil doen, dat, uh, dat, dat lijkt me duidelijk. En uh, dan is het best wel fijn. Ik, om Ik om zie om me heen wel mensen worstelen. Ja. Gaan in een gemiddelde uh, café zitten en je ziet al die ouders... Met toch een hoop spanning in het lijf, dan zorgen dat het allemaal een beetje netjes gaat tijd ja. die ze daardoor doorbrengen. Nou ja, we willen natuurlijk heel erg veel van onszelf. En tegenwoordig combineren beide ouders vaak ook natuurlijk het hebben van kinderen met een baan. En uh, ja, de, de, en je, je wordt wel ook heel veel gevraagd op school om te helpen. Veel meer eigenlijk dan vroeger. Dat geven leerkrachten nu ook wel toe. Maar dat is wel de manier om echt die leuke dingen naast school, zoals een uitje naar de bibliotheek of de kinderboerderij, te kunnen doen. Daar heb je echt ouders voor nodig om daaraan bij te dragen. En ja, hoe hoe doe je dat als je dat dan ook nog moet combineren met al die andere dingen en uh, de maatschappij vraagt natuurlijk veel aan kinderen er wordt veel getoetst ook al ook al bij hele jonge uh, leerlingen maar bijvoorbeeld over die ouders dat is grappig want ik, ik heb natuurlijk die luizenmoeder ook wel gevolgd uh, zo ik geloof heel Nederland wel um, en, en ik zag in jouw boek ook uh, zag je dus bijvoorbeeld zo'n appgroep waarin dan wordt gevraagd jongens wie kan er vanmiddag even mee hopen? En dan ja. iedereen heeft een, <laughs> een smoes ja dan heb je zo'n hele appgroep vol <laughs> ja. met mensen nee helaas ja sorry ja ja nee dat, dat is heel herkenbaar ik wil luizenmoeder, het, we waren al bezig met dit boek, en toen kwam de luizenmoeder Dat echt, nou ja, wat Dat als een godsgeschenk, denk ik. Bijna. Ja, nou ja, het was ineens zoveel logischer om, uh, om dit boek uh, te schrijven en te voelen van, oh, het is echt wel inderdaad een, een goed thema om mee bezig te zijn. En de luizenmoeder is natuurlijk hilarisch, en daar heb ik zelf ook behoorlijk om gelachen. Uh, maar dit boek behandelt ook wel de, nou ja, de, de, op dezelfde luchtige manier, zeg maar, er zit ook een hoop humor in hoor, maar uh, uh, wel ook een beetje de serieuzere kant van, ja, hoe ga je, hoe ga je daar dan Mee om, en hoe, uh, ja. hoe doe je een 10 minuten gesprek en ja, dan zit je met je man op de fiets en dan vraagt hij, hoe lang duurt dat eigenlijk zo'n 10 minuten gesprek? <lacht> ja. Alle afkortingen komen ongeveer voorbij Ja, uh, inderdaad. Oh, de, de, de BSO, de TSO, de IB'er. En de, ja, is, je komt echt in een oerwoud terecht van, van kreten en gewoontes waarvan je denkt. Maar ik kan niemand mij even nu even bij het begin beginnen. Vroeger stroomde leerlingen in gewoon uh, aan het begin van de na de zomer vakantie of naar de kerstvakantie. En nu komt door het hele jaar heen komen er nieuwe kinderen bij. Dus je komt hoe dan ook, kom je in een soort rijdende trein terecht, waar iedereen zijn weg weet naar het tien uur bakje en de plasketting. En de, plasketting. Uh, ja, die, die, die, die kinderen als je dan de klas uitgaat, dan moet je een ketting meenemen. Nou ja. um, <lacht> en dat er geen wc-papier op een kleuter wc hangt. En, dus dat je ook niet even een snotnuis kan afvegen. Er zijn zoveel dingen en dan ben je aan het zoeken. En je denkt, waar. Waarom, waarom legt niemand me dit even uit? Maar dat komt omdat iedereen aan het survivalen is. En het ook niet per se opvalt dat jij daar nieuw bent. Want er komen continu nieuwe ouders. Hey, wat is de, de tip die hier in dit boek staat... die jij van tevoren graag had geweten? Um, poeh. Ik denk... Dat wat ik het meest geleerd heb in ieder geval sinds ik uh, zelf een kind op de basisschool heb, is dat je wel zelf, ondanks... Je, de, de basisschool voelt een beetje als een soort black box of zo. Hè? Je gooit je kind erin aan het begin van de dag en aan het eind krijg je hem weer uit. En dan nou, vraag je je hoe was het? Leuk. Wat heb je geleerd? Of weet ik niet. Uh, Oké, okay. dus je weet eigenlijk niks. Uh, en um, dat je toch ondanks dat het een black box is, dat je toch binnen dat systeem wel de ambassadeur bent van je kind. En dat je er zelf voor op moet komen als er toch iets aan de hand is. Ja, en daar mopperen je... die leerkrachten ook allemaal over. Dat die ouders allemaal zoveel uh, mee praten. Ja, en, en we kregen ook en wel de kritische vraag vanuit, uh, een, uh, vanuit de onderwijshoek van ja maak je ouders niet nog assertiever met zo'n boek. Maar ik denk dat als je een beetje beter weet wat je te wachten staat, dat je, uh, de, de, volgens mij die assertiviteit die komt voordat onzekerheid. En als je wat dus ook meer... meer begrip hebt voor de andere ja. kant. Ja, en want het is ook, we hebben ook een ode aan de jufhoofdstuk. Het zijn natuurlijk ook heel veel mannen in het onderwijs, maar toch wel vooral bij de kleuters veel juffen. Uh, dus nee, we hebben veel, veel lof voor nou, die leerkracht, die we ook graag willen ondersteunen. Nou, ik, ik vond het heel grappig om zo even. Ik, ik, ik heb het niet helemaal van A tot Z gelezen, want ik heb geen kinderen. Maar um, <laughs> ik wil grappig ook die anekdotes die je zelf erin uh, brengt. Er zitten ook BN's in, de onvermijdelijke BN'er toch wel. Maar ook, ook wel, denk ik, bedoeld dat, dat iedereen ermee te maken heeft. Hè? Ja, van Prinses Laurentien tot ja. uh, Rutte Wild en Braaghuis. Uh, van Doesburg en uh, Jan Dino Aspera. Die, die, die vertellen ook inderdaad hun eigen ervaringen daarmee. Maar ook een heleboel andere ouders. hoor. En ook uh, ja, als je kind anders is. Uh, als je een kind hebt met down. Gaat die dan ook naar een uh, gewone basisschool. En de labels komen natuurlijk voorbij. Van de ADHD tot de hoogbegraafdheid. Nou. Uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk... En we hebben dus nu de melkfabriek. En, en nu deze. En blijf je dan dit soort opvoedboeken schrijven ook? Nou, wat ik lastig vind is dat... Uh, het gaat wel eens in toenemende mate over wie je kinderen echt zijn. Als je ook persoonlijk schrijft. En bij de Melkfabriek maakte dat niet veel uit. Want een baby is tamelijk neutraal eigenlijk. Uh, maar bij dit boek merkte ik al dat je er niet aan ontkomt... om dan ook persoonlijke dingen over uh, je eigen kinderen te schrijven. En dan met name over Magnus, mijn oudste. En... Dat is natuurlijk aan hem om te beslissen in hoeverre hij dingen op de deur over zichzelf in de openbaarheid wil brengen. Okay. Dus ik denk dat het misschien wel een goed moment is om dan te zeggen, nou, dit, dit staat. De melkfabriek, de schoolfabriek en ik weet niet of er nog een fabriek komt. De schoolfabriek, geschreven door Eva Munnik en Sophie van der Enk. Hartelijk dank en succes met alles wat je doet. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen de komende uren. Onderzoekers breken vandaag een uh, gratis... Uh, breken vandaag uh, gratis... Nou, een... Hè? Oh, een grafnis open. <laughs> Sorry. Een grafnis open in de zogenoemde Dodenvallei... dichtbij de Spaanse hoofdstad Madrid. In die Dodenvallei liggen tienduizenden lichamen. Ook de resten van dictator Franco. Nabestaanden van vier doden die willen de lichamen weghalen uit dat massagraf. En nu moet eerst worden onderzocht of hun lichamen nog wel geïdentificeerd kunnen worden. Er zat een vlek op dit papiertje. Om twee uur vanmiddag de huldiging van Feyenoord dus in de Kuip... Laten we daar nou vooral niet veel aandacht aan besteden. Dan gaan er weer meer seconden die kant op. En vandaag is de aandeelhoudersvergadering van ING. Daar wordt ook gesproken over de grote rel onlangs. Over die enorme salarisverhoging van 50% voor Topman Hamers. ING heeft dat voorstel intussen weer ingetrokken. Jeroen Schutijzer van de NOS Economie-redactie gaat daarheen. Jeroen, is daar vuurwerk te verwachten? Nou, in ieder geval uh, worden er veel kritische vragen uh, ongetwijfeld gesteld. Uh, hoe kon de Raad van Commissarissen zo'n enorme inschattingsfout maken? Hè? Die dachten uh, zo'n Verhoging van 50% dat gaat erom maar er stak een storm van kritiek op bij klanten, uh, bij personeel van de ING, de Tweede Kamer, de minister van Financiën was er ook al niet blij mee, um, want er blijft een heel gevoelig onderwerp, he, zo'n loonsverhoging, andere banken die uh, waren ook boos. Uh, want het zorgt toch weer voor een enorme imago-schade. Weer die discussie, uh, banken werken al jaren aan herstel van vertrouwen. Nou, zo schiet dat niet op. Aandeelhoudersvergadering ING. En hij is erbij, Jeroen Schutheids. Als er nieuws uitkomt, dan hoort u dat hier op NPO Radio 1. Daar begint zometeen om half tien het programma Spraakmakers... met Karel Johan de Zwart. Goedemorgen, Jurgen. Joost Eertmans is nu nog wethouder in Rotterdam. Maar daar stopt hij mee, maakte hij vorige week bekend. En dat is mooi, want dan heeft hij ruim de tijd... om voor ons spraakmaker te zijn in de toekomst. Straks kan ik hem uh, ook even Vragen hoe het gaat met de formatie in zijn stad natuurlijk. En of hij gisteren ook een duik in de fontein op het Hofplein heeft genomen. En Rieke Samson is hier. We kennen haar van de commissie Samson, die ooit onderzoek deed naar seksueel misbruik bij uit huis geplaatste jongeren. Onder verantwoordelijkheid van de overheid. Maar nu is ze voorzitter van het adviescollege levenslang Gestrafte. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen. NPO Radio 1, het NOS Journaal. Frankrijk stuurt meer ordentroepen naar de grens met Italië in de Alpen. Dat gebeurt omdat het daar dit weekend onrustig was vanwege een nieuwe immigratiewet. Het idee achter die wet is dat het asielbeleid strenger wordt voor illegalen... maar gunstiger voor wie wel recht heeft op asiel. Voor- en tegenstanders protesteerden bij grensovergangen. Steeds minder mensen stappen naar de rechter. Het aantal rechtszaken ging vorig jaar omlaag van 1,6 miljoen naar ongeveer 1,5 miljoen. Vooral over onbetaalde rekeningen werden veel minder rechtszaken gevoerd. En dat komt onder meer doordat de economische crisis voorbij is. Tientallen bedrijven komen te laat met hun jaarrekening en overtreden daarmee de wet. Veel bedrijven stellen het openbaar maken van hun jaarcijfers zo lang mogelijk uit of blijven bewust vaag. En daardoor is het voor klanten, leveranciers en politici lastig om te controleren hoe het met een bedrijf gaat. In Den Haag dient vandaag het hoger beroep van de voormalige Bosnisch-Servische president Radovan Karacic. Twee jaar geleden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld voor de genocide in Srebrenica. Hij kreeg toen een gevangenisstraf van 40 jaar en Karacic en de aanklagers gingen in beroep. En Zuid-Korea heeft de propagandaluidsprekers aan de grens met Noord-Korea uitgezet... vanwege een topontmoeting tussen de leiders van beide landen aanstaande vrijdag. Zuid-Korea zegt dat het een vredig klimaat wil creëren. Het weer vanuit het westen breekt de zon geregeld door. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 12 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn nog twintig minuten vertraging... tussen Markelo en Deventer-Oosten. Er staat tien kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook twintig minuten vertraging... tussen knooppunt Veen en Zoete Woude. Er heeft even verderop een kapotte vrachtwagen staan... maar ook hier is de weg weer vrijgegeven. A29 naar Rotterdam, een half uur extra tussen Willemstad en Noudbeiland. Er staat 6 kilometer. En op de A50 van Os naar Arnhem is ook een ongeluk gebeurd... tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg is de weg dicht. En je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook... en dat levert je drie kwartier vertraging op. Verkeer richting Arnhem rijdt het best om via Nijmegen... over de A326 en de A325. NPO Radio 1 KRO NCRW. Hoe leefbaar is Rotterdam nog na de huldiging? Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Dus toch een prijs voor Feyenoord gisteren. Ze pakten op overtuigende manier de gouden 100-jarige KNVB-beker door met 3-0 van AZ te winnen. Spraakmaker deze ochtend, Joost Eertmans, wethouder namens Leefbaar Rotterdam. Ook nog even geskinny-dipt in de fontein op het Hofplein? Nee, wel foto's gezien. Genoeg trouwens. Van, uh, het werd daar steeds drukker op een gegeven moment. Ik was thuis lekker bij Fox uh, gewoon voor de buis uh, gekeken en, uh, en gewaardeerd. Mooi. Prachtig. Ja. ja, het is toch wel uh, voor Gio ook een hele mooie opsteker. Gio, hè, zeg je. Ook. Onze Gio. Ja, onze ja Gio. zo vieren we hem ook. Ben, maar, je, ben jij voetballiefhebber, of voetballiefhebber? Ja, ik kijk wel heel veel voetbal. Mm -hmm. ja. Ik vind het heel mooi om te kijken. Ik heb uh, ja, niet zo'n uitgesproken voorkeur voor Feyenoord boven Sparta... of Excelsior, Excelsior's, Excelsior's vlak bij ons om de oh, hoek. Ja. Het heeft dus alle drie natuurlijk De, mazzel van, de ja. mazzel van Rotterdam is dat je altijd een club kan kiezen... voor, voor het karakter dat je mooi vindt. En dat alle drie totaal verschillende clubs, maar prachtig. Ja. Facebook ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Volkskrant is de cultuur bij het sociale platform negatief... en worden moderatoren vaak onder hoge druk gezet. Goedemorgen Jan Slag directeur van Omroep Max. Um, zouden die uh, moderatoren die zoveel ellende te zien krijgen... niet juist vorstelijk betaald moeten worden? Ja, als je kijkt uh, naar wat ze krijgen, 8,90 euro per uur, geloof ik. Ja. En het feit dat ze dat uh, fulltime moeten doen... Dat zegt eigenlijk denk ik wel genoeg. Zeker als je bedenkt dat bijvoorbeeld bij de politie... Hè, waar mensen uh, uh, opgeleid zijn om bijvoorbeeld kinderporno uh, te achterhalen... en dat maar een paar uur per dag mogen doen... zitten deze mensen heel de dag te kijken naar vreselijke beelden... tegen een uurloon van 8,90 euro. Ja, gaan we het zo uitgebreid over hebben in het Mediaforum. In stand.nl gaat het over ouderen die in het ziekenhuis belanden. GroenLinks pleit vandaag voor een screening van 70-plussers... om te kijken of een dure en intensieve behandeling nog wel lonend is. Daarom is de stelling van... Ziekenhuizen moeten ouderen screenen om overbehandeling te voorkomen. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Hoeveel medicijnen slikt u? Heeft u hulp nodig om u aan te kleden? En kan u de maanden van het jaar achteruit opzommen? Dat soort vragen kunt u verwachten als u 70 plus bent en u bij het LUMC in Leiden of in het Haga-ziekenhuis in Den Haag binnen wordt gebracht. Er zijn verschillende initiatieven om oudere patiënten minder vaak een ingrijpende medische behandeling te geven. Dat gebeurt ook al in het Haga-ziekenhuis in Den Haag. Naarmate iemand kwetsbaarder is, uh, zo, ja, is de kans dat iemand daar geen baat bij is uh, best wel groot. Je moet iemand niet in de steek laten, maar je moet geen zinloze dingen doen. van mijn vader Die was 84 jaar. Zijn aorta stond op springen. Hij komt bij de arts. En de arts zegt: Ja, maar uw leeftijdgrens is te hoog. Dus we gaan u niet opereren. Ik volg nu even dit gedeelte voor. En dan denk ik, het leek wel af en toe of we machines hebben. Ja, met die vragen wordt dan uw kwetsbaarheid bepaald. En het kan dan gebeuren dat u dus samen met de arts besluit... om af te zien van een ingrijpende behandeling... zoals een chemokuur, een dialyse of een operatie... Die behandelingen kunnen riskant zijn en hebben niet altijd zin... als iemand heel kwetsbaar is. Soms is niks doen eh, dan ook behandelen, zegt een arts van het LUMC. Als een ingreep meer kwaad doet dan goed, dan moet je het juist niet doen. De stelling vanochtend. Ziekenhuizen moeten ouderen screenen om overbehandeling te voorkomen. De reacties even aan tafel. Joost Eerstman, spraakmaker van de dag. Eens of oneens met de stelling? Nou, oneens. Ik vind het heel goed dat er een taboe wordt doorbroken. Dat doet dan uh, GroenLinks met dit thema. Hè? Het is eigenlijk een taboe. van kun je, je kunt niet iedereen behandelen. Dat is natuurlijk soms ook gewoon... een. een Godspe. Anderzijds vind ik het wel een heel erg zorgelijke ontwikkeling... als ouderenzorg een kostenpost wordt alleen. Dat je ja. zegt, ja, het heeft geen zin meer. en het, het moet altijd volgens mij zo zijn dat de patiënt zelf daar ook nog een C in heeft. Nou, dat, dat is ook wel zo, want er wordt wel een soort overleg gedaan. Ja, dan, dus dan kan altijd, Ook al is de behandeling zinloos, kan een ouder nog steeds zeggen... ik wil graag uh, ja. behandeld worden. Ik, ja, ik hoop dat dat zo blijft, dan laat ik het zo zeggen. En aan de andere kant, ik vind openheid heel belangrijk. Hè? Dat mensen ook weten, waar ben je aan toe? Heb ik nog kansen, dokter? Dat willen mensen weten... En dan vind ik het ook goed als daar eerlijk over wordt gerapporteerd. Ja. En dan, dan kan een ouder ook zelf die afweging maken. Heb ik daar nog zin in in zo'n heel circus? Ja, Jan Slachter, we hebben het uiteraard over jouw doelgroep hè, eigenlijk. Dus ik ja. kan me voorstellen dat jij een uitgesproken mening hebt in deze. Ik ben het oneens met de stelling. Ja. Uh, omdat ik ook al net even in de, in de berichtjes tussendoor hoorde... van ja, kosten kunnen ook wel nog een rol gaan spelen... of zo'n behandeling nog wel zin heeft. Iedere behandeling heeft zin. Uh, als een ouder dat één zelf wilt, wil, en twee als zijn leven daarmee verlengd kan worden. En kwaliteit van leven is daarin natuurlijk echt uh, uh, bepalend. Maar daar gaat de patiënt natuurlijk wel in eerste instantie zelf over. Ja. En op het moment dat, dat wij gaan roepen hier van... ja, maar ja, meneer is 75, zijn operatie kost 50.000 euro. En misschien gaat het er wel of niet worden. Ja, weet je, dan, dan, dan begeven we ons denk ik echt op een hellend vlak. Want ja. dan gaan we uiteindelijk de kostprijs af laten wegen... of we wel of niet iemand gaan opereren. Dat hoor je natuurlijk meer. Uh, en ik denk dat is alleen maar toe zou leiden dat, dat ouderen uh, precies weten... waar ze aan toe zijn, vind ik het prima. Maar als, als andere aspecten een rol gaan spelen... dan ben ik het niet eens met nee. deze Goed, we, we gaan zo meteen uh, horen van uh, Tweede Kamerlid GroenLinks... Tweede Kamerlid Corinne Ellemaat... waar dan uh, de nadruk ligt in dit verhaal inderdaad en hoe zorgvuldig dit uh, zal gaan. Eerst nog even wat, uh, wat reacties uit onze community. Er wordt namelijk al veel gereageerd op de stelling. Tjitsen Morre is het oneens met de stelling... overbehandeling moet worden voorkomen op elke leeftijd. Wat een stigma zeg op ouderen en al vanaf 70. Nu zijn die opeens een economisch probleem geworden, vraagteken. Een paar jaar daarvoor worden ze nog geacht door te werken... en nu zouden 70-plussers te veel gaan kosten. Leeftijdsdiscriminatie onder het mon van het is beter voor de patiënt. Bas Ottens mailt ons dat hij het juist heel erg eens is met de stelling. Hij vraagt zich af wat er gebeurt met de emotionele kant... als je bijvoorbeeld kijkt naar de kinderen of de naasten. Goed, Corinne Elmeet, Tweede Kamerlid GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. U uh, presenteert vandaag de nota Lachend 80. <laughs> ja, is, uh, een toepasselijke titel, of misschien ook juist wel niet. Uh, een van de voorstellen die u dus doet... is het screenen van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Waarom is dat een goed plan? Nou, waarom ik het belangrijk vind, is dat de patiënt, ook de oudere patiënt, recht op zoveel mogelijk informatie over de impact van een operatie. En we weten dat als ouderen kwetsbaar zijn, dat een operatie slecht kan uitpakken. Mm -hmm. Dus dat een oudere bijvoorbeeld niet meer terugkomt op het niveau van zelfstandigheid en kwaliteit van leven van voor de operatie. En wat voor GroenLinks belangrijk is, is dat uiteindelijk de oudere of de patiënt beslist. De beslissing blijft bij die patiënt liggen. Die mag kiezen, ja. wil ik wel of niet geopereerd worden. Ook als het advies het is, is doe het, het maar niet... want uh, we weten niet of u er wel goed uit gaat komen... of het per se een verbetering van de kwaliteit van uw leven is. Ja, is ook dan mag je als patiënt, patiënt zelf, zeggen, ik wil wel maar ik geopereerd wil dat worden. De patiënt ja, ik wil dat de patiënt zoveel mogelijk informatie heeft... zodat hij of zij uh, zo, ja, zo wel overwogen mogelijk die keuze ja. kan maken. Ja. Nou is er aan tafel hier de zorg uitgesproken... Uh, dat het kostenaspect misschien een te belangrijke rol gaat spelen? Nee, wat mij betreft uh, gaat het daar helemaal niet om. Het gaat erom dat we kwaliteit van leven centraal stellen. En we zien nu dat uh, ouderen soms uh, heel langzaam herstellen van een heftige ingrijpende operatie. of er bijvoorbeeld nog extra uh, klachten bij krijgen. Dat wil ik niet. Dat willen ouderen niet. Die willen zo goed mogelijk geïnformeerd worden. Dus zij moeten die informatie vooraf krijgen. en daar kan zo'n screening ja. bij helpen. Ja, maar u gaat niet ontkennen dat het wel kostenbesparend kan werken. Noem het dan het een positief bijeffect. Het zou kunnen bijeffect. zijn dat het aantal. Ook, ja. Ja, het zou het kunnen zijn dat het aantal operaties terugloopt... maar tegelijkertijd zeg ik met nota... we moeten veel meer investeren in al die ouderen die langer thuis blijven wonen. We hebben het alleen maar over de ouderen die in het verpleeghuis wonen. Dat is ja. maar 6% van alle ouderen. Dus wat ons betreft meer investeren in die thuiswonende ouderen. Maar ook deze ouderen beter informeren over welke operaties ze aangaan. Ja. Hebben we het eigenlijk over alle 70-plussers? Dus stel, ik ben 73 en ik ben verder uh, nou ja, behoorlijk fit en ik sta goed in het leven... maar er is iets gebeurd, ik moet naar de spoedeisende hulp... Wat is dan uh, de afweging om mij wel of niet te screenen? Of geldt het voor alle 70-plussers? Kijk, je wil, je wil uh, alle uh, ouderen screenen. En bij een heel groot deel komt er gelukkig uit niks aan de hand. Vitaal. Ga vooral die operatie aan. Want dat kan je helpen om ja. te herstellen. En bij een relatief kleine groep, eh, kwetsbare ouderen... Uh, zal het wenselijk zijn om die informatie te hebben. En ook om er uitgebreider over te kunnen spreken... met artsen die verstand hebben van ouderenzorg. Ja, maar nou kom je op die spoedeisende hulp binnen. Is dat dan het moment dat je zit te wachten op zo'n test? eigenlijk? Want dan, nou ja, dan is er dus iets met je aan de hand op dat moment. Hè? Acuut zou je kunnen ja. zeggen moet je dan die discussie gaan voeren. Is daar ruimte voor nou kijk, überhaupt je wil, dan? je wil natuurlijk, dat zeg ik ook, van voorkomen dat die ouderen... op die spoedeisende hulp terechtkomen. We zien nu dat heel veel ouderen op die spoedeisende hulp komen. En dat komt omdat ja. we de zorg thuis nog niet goed genoeg... voor ze georganiseerd hebben. Dus het is absoluut niet het hele verhaal. Meer investeren in zorg thuis. En voorkomen dat die ouderen in het ziekenhuis terechtkomen. Die screening gaat niet alleen over de spoedzorg. Het gaat over uh, alle redenen die een oudere kan hebben... om in het ziekenhuis geopereerd te worden. En dan kan het zeker helpen om die informatie te hebben. Ja. Maar liever natuurlijk voorkomen... Komen dat ze daar terechtkomen. Ja, nou hebben wij in het buitenland uh, al een behoorlijk beroerd imago hè, als het gaat om, uh, om ouderen. We zouden ze massaal euthanasieën, uh, uh, even in een wat uh, nou ja, doorgevoerde uh, variant daarvan. Uh, en nu gaan we ook zeggen dat ze het niet waard zijn om te behandelen. Hoe gaat u dit in het buitenland verkopen? Ze zijn het zeker waard. Oudere patiënten zijn het waard om zoveel mogelijk informatie te hebben... en de beste zorg te krijgen die bij hen past. Dus wat GroenLinks betreft gaat het om de beste zorg voor ouderen. Dat betekent ja. investeren in meer zorg thuis... en ook meer informatie in het ziekenhuis en betere begeleiding. En dat we daarmee uh, wat kosten besparen is een prettige bijkomstigheid. Dat zou kunnen, maar tegelijkertijd vindt GroenLinks... dat we moeten investeren in die thuiswonende ouderen. Corina Ellemeet, hartelijk dank. Ik ga naar schrijfster en columniste Marian Berg. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent nu 85. U heeft zelf meegemaakt dat een. Ik ben 86. Ja, ja, precies. Dit soort geuzeleeftijd. <laughs> ja, ja, dat wordt dan een ding, hè? Uh, u heeft zelf meegemaakt dat een chirurg u niet wilde behandelen, hè? Nou, hij suggereerde dat ik. Uh, dat de auto was. Vorig jaar, voorjaar. Vorig jaar. Ja. En uh, toen zei ik wat moeilijk. Ik heb het namelijk gehad. Pijn, zeer pijnlijke arthroos in mijn linkerarm, kon ik bijna niet bewegen. En toen zei hij, ja, dan is het eind morfine. Toen zei ik, ja, maar ik ben cijferig, dat lijkt mij niet zo handig. Toen zei hij in een ogenblik, en toen ging hij weg, heeft hij op mijn website gekeken, kwam terug en zei, ik doe het, want u staat nog volop in het leven. Dat was het criterium. Nou, dat vind ik op zichzelf niet zo gek. Maar toch, dat, dat discrimineren op leeftijd, zonder meer... Dat vind ik zo kwalijk. Ja. En, maar ging die wel een gesprek met u aan? Of zei die uh, bijvoorbeeld al? Ja, nee, het werd uitvoerig behandeld. De pijn werd behandeld. En ja. toen vroeg ik wat is dan het eind van de behandeling? Nou, pijnstillers en morfine. Nou, als je schrijft, dan kun je, heb je heel weinig aan morfine. Ja. Lijkt me duidelijk. Nou heeft hij op en uw toen, website gekeken en dan heeft hij inderdaad gezien... dat nou, U bent een assertieve vrouw. Dus. Weg, ja. Ja, en toen ging hij naar mijn website kijken... En ja, dat is een, een levendige website waarmee waar, waar ik werk <laughs> ja. genereer. Ja. En toen besloot hij het wel te doen. Het is een fantastische operatie. Ik heb helemaal geen pijn, nog steeds niet. Nee. Dat was al een jaar geleden. En zo hoort het eigenlijk te gaan. Ja, nou, nou, nou staat u uw mannetje wel. U bent assertief genoeg. Uh, dat wilde ik zeggen, dat kun je ook op die website wel nou, zien. Nou, dat vind ik een opvoedingskwestie. Ja. Laten we zorgen dat, uh, dat de oudere mens uh, assertief genoeg is... om zijn ja. eigen belang te verdedigen. Ja, maar Daar dat was mijn vraag. Denkt u dat alle ouderen dat kunnen? Nou zeg, voedsel ze op. De radio, de televisie, de, de digitale wereld... die staan toch klaar. Ja. Met, je kunt echt alles te weten komen wat je wilt. Ja, ik hoef u dus niet te vragen wat u zegt bij de stelling, hè? Ziekenhuizen moeten ouderen screenen om overbehandeling te voorkomen. Nou, ik vind dat een dat onnodige kostenpost. Dat kan, dat kan op een andere manier ook genuanceerd gebeuren. Ja, hoe zou je dat genuanceerd kunnen doen dan? Nou, zoals het bij mij is gebeurd, persoonlijk. Ja. Persoonlijk oh, en direct, Zo kom je toch alles te weten. Zeker. En gaat het nu goed met u? Uitstekend. Ja? Ik heb het zelfs een beetje druk, jullie houden me ernstig van mijn werk. O jee, nou dan gaan we snel ophangen. Moet u weer Chris ja, Seijderveld, goedemorgen. Goeiemorgen. Ziekenhuizen moeten ouderen screenen om overbehandeling te voorkomen. Wat zegt u daarop? Prachtig, eindelijk. Ik ja? denk dat ze nog verder moeten gaan. Oh. De, mijn grote angst is in handen vallen van een medisch systeem. wat uh, maar één doelstelling heeft en dat is uh, in, in, in leven houden. Zonder ja. zich af te vragen of dat leven daarna nog wel leefwaardig is. Ja. Dus ik vind dat ze een eerste stapje zetten de goede kant op. Oké, okay. hoe oud bent u? Uh, 73. 73. Ooit wel, uh, nou ja, de, laat, de afgelopen drie jaar zou ik haast vragen, een ziekenhuis binnengereden. <laughs> ja, voor, voor een bloedprik om, uh, om een algemene check uh, die ik regelmatig doe, uh, te ja. hebben. Nee, dat is dan ik niet heb het, het moment nooit in om een, Ik wil er ook nooit in terechtkomen. komen. Nee. Uh, maar je kunt ook zeggen, is het niet een heel aan het vlak als we dit soort vragen gaan stellen? Ja, ik, ik, ik, ik herken die discussie. Een deel van het jaar zit ik in Noorwegen... en daar hebben ze inderdaad dat beeld waar u het daarnet over had. Ja. Uh, maar, maar ik vind het helemaal geen helend verhaal. Ik, ik heb gezien hoe bij, mijn beide grootmoeders uh, uh, eindeloos uh, het leven gerekt is. Ik, ik, ik heb het zelfs wel eens over doodmartelen. Die hebben maanden aan slangetjes gelegen zonder dat het iets toevoegde. En, en, en dat er nu een keer wordt nagedacht over de vraag hoe ver moeten we gaan met behandelen van mensen die wat ouder zijn... vind, vind ik toe te jagen en, en een zaligheid in plaats van gewoon maar stupide... altijd leven rekken. Ja. En, um, uh, maar de vraag is natuurlijk, tot op, tot op welke hoogte kun je mensen betrekken... Erbij, hè, bij die beslissing om wel of niet te behandelen? Nou ja, ik, ik, ik, ik vind dat, dat ze het mij uh, altijd moeten vragen. En, en, en, ja. en als ik niet meer in staat ben om te antwoorden... dan is het de vraag of mijn leven nog rekbaar is. Ja. Hartelijk dank voor je reactie. Meneer Zeideveld, 73 jaar. Rut Pel, goedemorgen. Goedemorgen. U bent expert samen beslissen, hè? Wat, wat, wat houdt dat in? Uh, nou, samen beslissen, het woord is, is al heel uh, voor zichzelfsprekend dat de uh, patiënt uh, met de arts samen een besluit neemt over wat de best passende behandeling is. Ja. En kom je daar dan altijd uit de... met een arts of niet? Wat doe je als je van mening verschilt? Ja. Uh, nou ja, dan, moet, dan moet je doorpraten, maar mm -hmm. ik denk dat je er altijd wel uit kan komen. Ja. Ja, wat zegt u op de stelling? Ziekenhuizen moeten ouderen uh, ja, ik screenen? Ben het, uh, ja, daar ben ik het ontzettend mee eens. Ik uh, denk ook dat ik de dat stelling wat uit willen breiden. Het is niet alleen uh, screenen om overbehandeling te voorkomen, maar ook om onderbehandeling te voorkomen. Want dat komt ook voor bij ouderen. Ja. Heeft u uh, daar het voorbeeld van? Um, nou, het, het ging eerder in het gesprek over um, uh, bijvoorbeeld over je leeftijdsgrens. Hè. Moet je nou uh, mensen bij 70 jaar screenen? Dan denk ja. ik, ik zie niet aan de buitenkant bij elke 70-jarige of iemand kwetsbaar is of niet. Uh, daar, daar is zo'n screening, kan daar er heel erg helpend bij zijn. En als je dus puur op uh, um, nou ja, het, het kalendergetal van de leeftijd afgaat of op wat je ziet aan de buitenkant en je neemt daarop besluiten, kan het zomaar zijn dat je denkt, nou, deze mevrouw kan deze heupoperatie helemaal niet uit. Zoals mm -hmm. mevrouw Berk, het bijvoorbeeld net in de uitzending was. Ja. Eh, terwijl als je even verder kijkt... Eh, dat dat wel een, een goede optie kan zijn. Dus ik eh, denk dat, je, eh, dat er zeker ook veel voorbeelden zijn... waarin eh, onderbeha onderbehandeling plaatsvindt. Ja. Ja. En in hoeverre is er het gevaar van nou ja, een bepaalde onzorgvuldigheid? We kennen allemaal uh, de druk in de zorg. Hè, de werkdruk, de tijdgebrek ook van ja. de artsen. Uh, nou, dit vergt, en dan kom je in binnen op de spoedeisende hulp. Uh, dat is ook al niet een situatie waarin je heel rustig en afgewogen bent. Dus hoe uh, voorkom je nou dat er fouten gemaakt gaan worden? In zo'n gesprek ook. Ja. Dat het allemaal te haastig gaat. Ja, nee... Ja, zeker. Uh, ik, in mijn, uit mijn onderzoek blijkt dat uh, ouderen zelf zeggen... ik wil eigenlijk heel graag meebeslissen over mijn zorg... maar als ik in een acute toestand ben, dan is ja. dat heel erg lastig. En dat geldt denk ik niet alleen voor ouderen, maar eigenlijk voor, voor ons allemaal. Uh, daarom zou ik er ook heel erg voor pleiten dat uh, de huisarts... Uh, die in principe een lange behandelrelatie heeft met patiënten... Uh, goed op de hoogte is van uh, ja, wat, wat patiënten willen, wat oudere mensen willen... Ja. en daar ook al over gesproken heeft. Ja. En dat uh, ook van tevoren bedacht is... Um, als iemand op hoge leeftijd is... en um, om dan toch regelmatig het gesprek te voeren... van wat als er een moment komt dat het niet meer gaat... Ja. wat moeten we dan doen? En eigenlijk dat vooruit te bedenken... Uh, en dat je daarmee voorkomt dat er op vrijdagmiddag... een crisissituatie is waarin dan de ambulance gebeld wordt... en iemand op de spoedeisende hulp belandt. Ja. Uh, ja, terwijl er misschien... Een een andere oplossing eh, bedacht had kunnen worden... als je eerder verschillende scenario's had doorgesproken met elkaar... met, met de patiënt en met de ja, mensen daaromheen, ook de familie. Ja, Want uh, dat is ook uh, dan een vraag. Dan word je binnengebracht op die spoedeisende hulp. Op wat voor termijn uh, bedoel, is er dan meteen zo'n gesprek? Van wel of niet doorbehandelen? Hoe moet ik me dat voorstellen eigenlijk? Want dan moet je inderdaad eerst even de geschiedenis in van die patiënt... om te weten nou, hij of zij wil dit, uh, heeft dit aangegeven in het verleden... Uh, dit is de fysieke toestand verder. Dat gaat wat verder dan een testje invullen, zou ik zeggen. Ja, ja, ja, ja. ja, ideaal ja. er um, komen in op de spoedeisende hulp natuurlijk de mensen um, die gezegd hebben... als er iets met mij gebeurt, wil ik naar de spoedeisende hulp. Ja. En de mensen die gezegd hebben, als er iets met mij gebeurt, wil ik toch niet meer naar het ziekenhuis. Daar zou je dan nou eigenlijk een andere route voor willen hebben. Um, mm -hmm. Ik werk zelf niet op de spoedeisende hulp, maar ik ben daar natuurlijk ook wel eens geweest met euh, kinderen met gebroken botten en zo. Mm -hmm. Dus ik weet wel, wel wat van de hectiek daar. Ja. Um, dat, dan is het denk ik een goed moment... om, om om eerst kort een test af te nemen die toch wel snel wat inzicht geeft. En als je zegt, hé, hey, hier komen toch een aantal dingen uit die, um, die zorgwekkend zijn... om dan toch even de tijd te nemen voor een verder gesprek... voordat je het traject in gaat van behandelen en behandelen... terwijl dat misschien helemaal niet passend is bij de wens nee. van de ouderen. Nee. Hartelijk dank, Ruud Pel. Ik ga naar Giel Smeet. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling? Nou, ik ben het zowel... Eens met de stelling dat er maar heel goed gekeken moet worden wat de mensen willen. Maar het gaat... mijn probleem ligt in het feit in het woord te screenen. Ja. En, en ik heb uh, ervaren in mijn werk, ik heb, ben verpleeggezart geweest, ik heb mijn hele leven lang niks anders gedaan als mensen die geestelijk in de problemen zaten in het, uh, hun, hun leven begeleiden. En ik heb nooit iets gevraagd en ik heb nooit getest en ik heb nooit... Uh, uh, Onderzocht, zal ik maar zeggen. Ja. Ik heb altijd gezegd, wat kan ik voor je doen? Ja. Zo'n screening ja, vindt u al dus al eigenlijk de een de vervelend de idee. Maar een goed gesprek? Wat, wat, staat u daar ook uh, afwijzend tegenover? Nee, hey, dat, dat is juist een goed gesprek van mens tot mens en ja. niet volgens protocollen, niet, mm -hmm. niet een lijstje laten invullen en niet zeggen van uh, welke dag is het vandaag, want dan zijn die mensen een beetje zijn ze doodsbenauwd en dat is heel gevaarlijk. Ja. En dat ja. heb ik zelf ook ondervonden, dus ze hebben mij ook een keer door willen zagen. Ik zeg maar een beetje botweg, ze hebben mij dement willen verklaren. En uh, nou ja, en dat is levensbedreigend. Ja. Dus ja. je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Maar ja, goed, je, je moet het misschien de mens, wel op de een of andere... Ja, dat begrijp ik. Maar op de een of andere manier... zul je het misschien toch moeten formaliseren. Omdat je achteraf natuurlijk ook als arts... Uh, uh, ja, wel het een en ander moet kunnen uitleggen. En als het een, een, een, een gesprek nee, is van man nee, tot man... Nee, dat man, moet of, niet. Je moet niks formaliseren. Je moet van mens tot mens praten. Zo, wat ja. kan ik voor u doen en hoe gaat het? En wat wilt u zelf? Helemaal duidelijk, meneer En smijts. uitleggen wat... Wat kan. Ja, dat kan. Ik, nee, ik, ik ben dus dood voor ja. die protocollen en, en voor die dingen die er allemaal gebeuren. Ik heb dat zelf nooit gedaan. Ik heb nee. ik heb alles aan mijn laag gelapt en ik heb het heel goed gedaan met mijn verpleeghuiswerk. En door van mens tot mens te zeggen van... nou ja, ik kom op bezoek en ik, en, en, en ik weet dat er problemen zijn. Wat kunnen we doen? Heel goed. Meneer Smeets, dank u wel voor uw reactie. Jan Slachter stak een duim omhoog hier toen ja, aan het woord was. Een, een mooi pleidooi en ik ben het helemaal met deze manier eens. Ja, Joost Eertmans, wat valt jou op aan de reacties die je zo voorbij hoort komen? Nou, bijna iedereen die zegt... het moet uiteindelijk de patiënt zelf zijn die, die, ja. die het zegt. En ik zeg desnoods de familie, hè? Als, wat jij vroeg inderdaad terecht... Wat, wat als die meneer of vrouw zelf niks meer kan zeggen. Kijk, ik vind het heel belangrijk... dat ze het zelf bepalen op basis van helder input van het ziekenhuis. Hè? Dat ze weten, waar ben ik aan toe? Heb het, heeft het nog zin? Hoe ver wil ik zelf gaan? Wat is de kwaliteit van mijn, ja. eh, van mijn leven? En dat er geen automatisch piloot is. Hè? Dat je niet zegt, dit hoort er standaard bij. Ik ben er af en toe bang voor in onze zorg. Dat, dat er gewoon een pakketje klaar ligt. Ook vanwege die kostenbeheersing. Deze meneer A, oké, okay, dan wordt het behandeling B. En dat is volgens mij wat ik ook hoor. Dat heel veel mensen zeggen, ja, daar moet je veel meer maatwerk leveren. En ja, andere zijde is natuurlijk die kosten... Die, die, die stijgen wel de ja, pan uit. Dat weten we met z'n allen. Worden het wordt ouderen. een beetje dubieus als dat het argument en wordt. En ik vind dat ook slecht. Dus dat, dat past niet bij deze discussie. Daar moet je gewoon met ziekenhuizen zelf over praten. Alleen eh, ja, bij leven van Rotterdam zeggen wij ouderen moeten oud kunnen worden zonder zorg. Ja. En dat is ook de kern. Mensen moeten niet nog eens bang zijn... Hè, van de, van de aan de voorkant... van wacht eens even, ik hoor nu allemaal verhalen... laat ik maar niet meer gaan naar mijn huisarts of naar het ziekenhuis... want ik, ik zal alweer... een restpost voor, voor mijn leven. En dat is, denk ik, kwalijk. Dus uh, het is wel een goede waarschuwing... denk ik, ook voor, voor GroenLinks. Ja. Dan slachten, wil jij me even afsluiten, deze standpunt.nl? Jazeker. Uh, kijk, wat mij opvalt in de hele discussie is. Uh, ja, ze moeten geïnformeerd worden. Ja, dat moet iedere patiënt. Ja. Als je een operatie krijgt, moet je weten wat de risico's zijn, et cetera. Wat mij opvalt is dat toen het een paar maanden geleden zo koud was. Toen zei er in een week tijd... daar waar normaal 1800 ouderen sterven... Zijn er, is er een verdubbeling geweest... van het aantal stervenvallen. Ik heb daar niemand over gehoord in de Tweede Kamer. Iedereen heeft dat maar zo geaccepteerd... zoals dat het was. Yeah. Onze tv dokter Ted van Essen... Uh, is daar voor in de bres gesprongen. Ik zeg, wat yeah. onderzoek dat nou is. En tegelijkertijd zie je dat die ziekenhuizen overvol lagen En dat dat ook wel meeweegt... in die screening van we kunnen het straks niet meer aan. En dat het heel belangrijk is... dat er straks plekken komen in Nederland... dat wanneer je geopereerd bent... Dan is denk ik ook voor de angst. Ja, hoe, hoe kan ik iemand nu terugsturen naar huis? Want dat kan hij eigenlijk ja, nog niet. Maar daar is toch die... van die revalidatiehotels voor? Ja, ook. maar die moeten er meer komen. Dat, ja. dat, dat moet ook gemakkelijker gemaakt worden. Wij zijn in het huis bezig om een aantal kamers in de lichte zorg klaar te maken voor ja. dit soort ouderen, dat ze kunnen herstellen op een, op, een, op een natuurlijke manier... en dan ga je zien dat zo'n operatie misschien best wel meevalt... en dat ze dan uiteindelijk toch nog veel kwaliteit van leven ja hebben. Ik proef bij jou toch een soort vrees... dat de praktische afwegingen uh, belangrijker worden dan het leven Ja, maar uh, het dat, dat zelf. voel ik door alles heen. Ja. En, en kostenaspecten en dat roepen ze dan wel niet in de politiek. Maar laten ze eerst nou wel maar zorgen dat dat ouderen... Uh, we hebben een manifest ondertekend samen met de ChristenUnie... menswaardig ouder worden en daar hoort dit aspect zeker bij. Ziekenhuizen moeten ouderen screenen om overbehandeling te voorkomen... Er is uh, 349 keer gestemd. 54 is het eens met de stelling. En 46 oneens. Meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers. Of volg ons op Facebook. Ja, er was natuurlijk heel veel meer nieuws vanochtend. Uh, behalve Feyenoord dan, hè, dat uh, de beker won. Spraakmaker van de dag Joost Eerdmans. Wat is jouw uh, nieuws verder van deze dag? Ja, ik pakte het punt wat de Telegraaf brengt vandaag over ja. het wapengeweld en de zorgen die worden geuit door deskundigen maar eigenlijk ook wel door de politie dat er nog steeds heel, uh, eigenlijk te weinig gebeurt tegen het al maar groeiende illegale wapenhandel. Ik vond het wel uh, goed om te lezen dat daar uh, dus ook uh, ja, vanuit de, de, hoofd, de hoofdelijke kring van de, van de, van de procureursleiding in Nederland wordt daarover nagedacht. Ja, in Rotterdam doen we heel veel uh, preventief -acties, hè, dus op, op locaties in de stad. En daar zijn dus veel meer wapens weer binnengehaald ja. De laatste een keer was 2016, waarvan de getallen weten 300 wapens ja. per jaar. Ja, dus opmerkelijk de... is trouwens dat uh, um, uh, er lopen 30 meer onderzoeken, ja. of er lopen iets van 30 onderzoeken naar, wapen, uh, naar wapens in het land ja. op dit moment. Dus dat is dat een kwart meer dan een paar jaar geleden. Precies, maar... maar blijkbaar heeft dat dan geen resultaat. Nee, dat klopt. Maar dat heeft allemaal met nou, die mokromafia. Ja, de hele de, met drugshandel te maken. Hè? Dat ja. daar uiteindelijk een link wordt gevolgd. En dan wordt er een hele zaak opgerold. Via een wapen kun je ook heel veel meer doen dan opsporing. Dus wij zien inderdaad ook in Nederland. dat dat helaas terug. of dat het opbloeit op nog steeds. Hè? Vanuit, vanuit Sovjet-Unie voormalig enzovoorts. komen die wapens binnen. Het wordt ook als een wegwerpproduct gebruikt. Ja, staat in dat, onderdelen komen ze binnen. Ze komen dat maakt het ook lastig precies, om hè? te achterhalen. Via dark ja, web. Dark web staat erbij. Inderdaad, op die manier komt een heel nieuw uh, wapen tot stand. via allerlei andere kanalen. Het gaat met een gemak. Daar mag, mag je echt wel zorgen over maken. En eh, ik ben daar dus ook heel erg mee eens... dat ze zeggen, we zouden eigenlijk... elke eenheidsleiding uh, zouden wij in, bij de politie... een aparte afdeling moeten zetten op het wapengeweld. Ja. En ja. ook de wapenopsporing. Want elk wapen dat je van straat kan halen... dat is er één. Uh, en zo hebben wij dus in Rotterdam... vele, uh, vele wapens van straat gehaald. Ja, want er is, geen, er is geen landelijke registratie. Hè, die, uh, dus, maar in Rotterdam wel. Want hoeveel ja. is het aantal wapens toegenomen afgelopen jaar? Wat jullie hebben? Dat heb ik zo gehaald? niet. Nou, 291 hebben we er van, van straat ja. gehaald. Okay. Uh, kijk, illegale wapens kun je moeilijk, moeilijk tellen, je weet het niet. Heel simpel. Maar er is wel een toename ten opzichte van wat we innemen. Oké. Okay. We praten zo verder in het Mediaforum ook met Jan Slachter, de baas van Oud Max.